Op een dag als vandaag kijk je uit naar een nieuw begin. Een fris idee. Zie je uit. Hoe het licht je rijst, het dakpannen glanzen, nevel op de akkers. Een nieuwe zin. Een eeuwig uitzicht. Het is nu dat je voelt: ja, we willen weer. Ja, stevig stappen, het grauwe stof opgeveegd en hup. Uit het heraan mee. De avond klonkt de ochtend gloort, de hemel glanst, de aarde geurt, het kind in je danst. Op een dag als vandaag hoor je toe hoe de kastanjes uitbotten. Als vandaag hoor je toe aan het grootste belang aan het keren van de tijd. Een machtig, een eeuwig uitzicht. U heeft een primeur. Dit vers voltooide ik pas twee weken geleden. Ik zag Marie Samuelsen op het Wonder Feel Festival afgelopen zomer. Zij is geen violiste. Zij is een oud-Noorse godin. Rechtstreeks uit de sagen en mythen. Als je haar ooit live kan zien, laat je betoverd. Het is magisch. Met een van God en engelen verlatenheid. Over licht banen rijdt. Zet zij alles op het spel. Dichter. Wel deze van eeuwenoude oude strijdbaarheid, Nou gezet, precies op tijd voordat zij vielen, snelt zij één voor één de kiele, kiele zielen, met haar wapper paarse mantel aan langs heen. Staat er net een raar wankelend op de brug, tikt zij hem gauw tikje terug. Of ergens in een groot moeras, waar het anders niet ras, uitwaarts beven was, sleurt zij die wanhoops bij, vlot aan oevers tot de ochtendschemering. Volktrooi trooi waar ongekende ontkombaarheid die wan vanuit gebluste wangen strijkt, smarten uit genezen vezel trilt tot voorbij de telling van de tijd. Een onafwendbaarheid in onze lurven in alle hemels. ...en het aards We blijven nog heel even op het Wonderfeel Festival. Wonder Feet. Op rozen treedt, honing in je oren giet, groen gordijn zij, glimpje van de eeuwigheid, schemer in je schedel rijdt, bohem, bolomie, tafels, tenten, vol met ambrozijn. Wil je hier het hele jaar niet zijn? Een gedicht geboortekaartje is eigenlijk een hele unieke samenkomst van commissie en autonoom. De ouders van het nog pas ongeboren, net niet geboren kind leggen je haast een blanco canvas, een carte blanche, en toch zijn er vele briefingselementen. Het is een unieke opdracht. En hij heet Milan en hij woont in Japan. De einder in het vergezicht weerhield je niet van hier en nu te zijn. De trossen los, de haven uit, de open zeeën tegemoet in het ruime, het indigo-gemoed. Wij zijn slechts een kruimel in een eeuwig tintelende droom. Zo stuurt een dreef zich met ons mee op een eindeloze stroom wind, die elk zeil bol doet staan. Het open pad, de koers van alle tijden. Wat mast en kiel mag leiden. Versaag niet, lieve vriend. En vier met mij de liefde. Het opgeveegde stof, het schoongeblazen dek. Een nieuw verhaal dat volgt na elke storm. De deining van de wildste wateren, wie hield mij niet. Van hier en nu te dus, zijn. Kom, ik sleur je mee langs de kieren van de tijd. Ja. Een ode aan het einde mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Hè? Zodra de scheepshoorn schalt, leg ik een afgespeurd groen velletje op een tinderblauw bureau met gele rafels en zet een rode en een witte stift er rechtop in. De zon schijnt er warm, de rug leidt wat rechter, de adem verdiept, het gras trilt je tenen, het zand in je haren, je voelt je weer kind. Er mag veel, er hoeft niets, er treft elke keer weer een pijl in je hart. Midden in het open veld de vlakte, de hei, de elementen, in een eenzame hut, ik liep de tuinpad op en klopt op de deur. Een jonge man deed open en verwelkomde. me hij is de assistent, zij zijn hier al nieuw bezig. De wijsgeer gezeten aan een verweerde secretair in de hoek. Draai het kort het hoofd en riep, ja! En kom binnen. Je bent precies op tijd. Om hem heen, stapels aan de wanden, laden kasten. Assistent liep druk rond en ordende de kaarten, de beven, mappen, laden. Op tijd vroeg ik. Waarvoor op tijd? De tijd zelf. Ja!